Uur. Door Almegens met het NOS Journaal. De eerste verzekeraar heeft de premie van de basisverzekering voor volgend jaar bekendgemaakt. Bij DSW stijgt de zorgpremie met 6,50 euro naar 124,50 euro per maand. Die stijging is iets meer dan waar het kabinet van uitging. Op Prinsjesdag zei het kabinet een gemiddelde zorgpremie van zo'n 123 euro per maand te verwachten. Een stijging van 5 euro. DSW is een relatief kleine zorgverzekeraar en komt jaarlijks als eerste met de premie. De andere verzekeraars hebben tot 12 november de tijd om hun premie bekend te maken. Er zijn op dit moment voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het coronavirus beschikbaar voor de zorgsector. En er zijn waarschijnlijk ook genoeg spullen op voorraad als er weer een piek komt in het verbruik. Dat schrijft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer, waar vanavond een debat is over de corona-aanpak. Om niet meer zo afhankelijk te zijn van het buitenland... worden ook in Nederland steeds meer beschermingsmiddelen geproduceerd. Vanaf donderdag moeten cafés en restaurants in Engeland... om uiterlijk tien uur s'avonds sluiten. Ook mogen alleen mensen aan een tafel bediend worden. De Britse regering scherpt de maatregelen weer aan... omdat het aantal coronagevallen hard stijgt. Vanavond spreekt premier Johnson het Britse volk toe. De Haagse Hogeschool onderzoekt uitspraken van een docent... tijdens een online hoorcollege daardoor iemand op Twitter is gezet. De docent Filosofie speculeert daarin over het vermoorden van lijsttrekker Baudet van Forum voor Democratie. In het college vraagt ze zich hardop af of zij een handlanger van Hitler mag vermoorden, of Trump op dit moment, of Baudet. Daarna zegt ze, sorry, dit wordt opgenomen, ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg natuurlijk. Wanneer die uitspraken zijn gedaan, is niet bekend. Het weer in de loop van de ochtend trekken de mistbanken weg. Het wordt vandaag opnieuw zonnig en droog bij 19 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe, en dan is er kans op buien. Dit was het NOS Journal. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op veel plaatsen heeft het verkeer vanochtend hinder van de dichte tot zeer dichte mist. De spitstrook op de A9 kan niet open. Een half uurtje vertraging tussen Alkmaar en Amstelveen bij knoppend Rottepolderplein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 ya son coming along.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 In wie ich nerve, alle man rock mich am Theater da da da da da da da da da da da da da da da da da da da was Und das war irgendwie No Plastic Money in dem Modelbanken gegen ihn, woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann, der Frau en Frau und in seinen Punk. Er war een Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Pferd. Er war ein Virtuose, war ein Rocky Dol Und alle suften auf den Captain Rap mehr, aber And now tonight I don't